11 uur Keesrood met het NOS-journaal. Theater Het Speelhuis in Helmond is door brand verwoest. Waardoor het vuur dat nu onder controle is vanavond even na zes uur ontstond... is nog onduidelijk. Er zijn geen gewonden. Tientallen woningen rond het gebouw zijn ontruimd. Net als de naastgelegen bibliotheek. De bibliotheek kan worden gered, zegt burgemeester Jacobs. Maar gevreesd wordt dat vier tot zes woningen naast het theater... als verloren moeten worden beschouwd door rook- en waterschade. Bewoners van de Helmondse binnenstad moesten ramen en deuren dicht houden in verband met de rook. Theater Het Speelhuis is een rijksmonument van architect Piet Blom. Vanavond zou er een optreden zijn van een a cappella zanggroep. Wesley van Wee, de Ajax-hooligan die AZ-doelman Esteban heeft aangevallen... heeft in een snelrechtprocedure zes maanden cel gekregen... waarvan twee voorwaardelijk. Verder moet hij een kuur volgen om van zijn alcoholprobleem af te komen... en hij moet zich na zijn vrijlating melden bij de politie... als Ajax, AZ of het Nederlands elftal een wedstrijd spelen. De wedstrijd Ajax-AZ werd 21 december stilgelegd... nadat Wesley van Wee de keeper van de Alkmaarders had aangevallen. Doelman Esteban schopte de hooligan daarop twee keer en kreeg een rode kaart... De AZ-spelers weigerden verder te spelen. Wesley van Wee heeft inmiddels al een stadionverbod van 30 jaar gekregen van Ajax. De bekerwedstrijd wordt donderdag 19 januari in zijn geheel overgespeeld zonder publiek. De 45 actievoerende Somalische asielzoekers in Ter Apel stoppen met hun actie in een tentenkamp. Ze aanvaarden alsnog het aanbod van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... om een nieuwe asielprocedure te beginnen. Ze bivakeren sinds tweede kerstdag bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel... De 45 Somaliërs zouden worden uitgezet, maar ze zeggen dat het in hun land niet veilig is. Ze eisten aanvankelijk dat alle Somalische asielzoekers in Nederland een nieuw verzoek zouden mogen doen, maar daar zien ze dus nu van af. In Istanbul zijn rellen uitgebroken nadat de Turkse regering had toegegeven dat bij de grens met Irak per ongeluk 35 Koerdische burgers zijn gedood. Een paar duizend koerden gingen de straat op om in het centrum te protesteren. Het protest liep uit de hand toen de demonstranten stenen gooiden naar de oproerpolitie. Turkije gaf vanmiddag toe dat de luchtmacht vannacht... bij de aanval sigarettensmokkelaars aanzag voor Koerdische rebellen. De Verenigde Staten en Duitsland hebben woedend gereageerd... op de inval van de Egyptische politie... bij 17 mensenrechtenorganisaties in Cairo. Agenten namen onder meer computers en documenten in beslag. Er zouden geen mensen zijn aangehouden. Een van de doorzochte instellingen is de Duitse Konrad Adenauer Stichting. Duitsland heeft vanwege de inval... de Egyptische ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen... Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat de Egyptische autoriteiten de medewerkers van de organisaties met rust laten. Egyptische activisten zeggen dat de onderdrukking nog net zo erg is als toen Mubarak nog aan de macht was. In verschillende Syrische steden heeft het leger meer dan twintig demonstranten doodgeschoten. Dat gebeurde ondanks de aanwezigheid van waarnemers van de Arabische Liga. In de stad Homs zouden de waarnemers zelf ook zijn beschoten, maar dat is niet bevestigd. De tegenstanders van president Assad vinden dat de missie van de Arabische Liga niets voorstelt. Er zijn volgens hen veel te weinig waarnemers en de paar die er zijn, worden begeleid door regeringsgetrouwe militairen. Saoedi-Arabië heeft in Amerika 84 gevechtvliegtuigen en een niet nader genoemd aantal gevechtshelikopters gekocht. Ook laat de Saoedische regering 70 bestaande toestellen moderniseren. Met de wapenorder is een bedrag gemoeid van 23 miljard euro. Saoedi-Arabië is in het Midden-Oosten een trouwe bondgenoot van de VS. Volgens de Amerikanen komt de modernisering van de Saoedische luchtmacht... de veiligheid in de regio ten goede. Er wordt onder meer gedoeld op de crisis rond het atoomprogramma van Iran. De laatste junta-leider van Argentinië, oud-generaal Bignone... is opnieuw veroordeeld voor schending van de mensenrechten. Hij had in twee andere processen levenslang gekregen... en daar komt in deze derde uitspraak nog eens 15 jaar cel bij... De Argentijnse rechtbank acht pinjonen schuldig aan marteling van politieke gevangenen... halverwege de jaren zeventig in een geheime gevangenis in een ziekenhuis in Buenos Aires. Tijdens de militaire dictatuur in Argentinië werden volgens officiële cijfers 13.000 mensen vermoord. Mensenrechtenorganisaties houden het op 30.000. Een Russische kernonderzeeër is tijdens onderhoudswerkzaamheden in Moermansk in brand gevlogen. Volgens autoriteiten is er geen straling vrijgekomen en is niemand gewond geraakt. De onderzeeër, de Jekaterina Boer, lag in een dok toen de brand uitbrak. Meteen werd de kernreactor aan boord afgesloten en alle raketten zijn van boord gehaald. De onderzeeër is voor het grootste deel afgezonken zodat het vuur kon worden gedoofd. De brand in de marinebasis in Moermansk zou zijn ontstaan toen een houten stijger tijdens onderhoudswerk in brand vloog. Het weer onstuimig met hagel, onweer en vooral aan de kust stevige wind. Morgen nemen de buien in de loop van de dag af en kan zelfs even de zon doorbreken. Het wordt een graad of zeven. De jaarwisseling is met tien graden zacht. Dit was het NOS journaal. Ooit heb je mij gezegd dat je voor me zou zorgen, Heathcliff.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 Buiten is het vijf graden. Binnen zit Max van Wezel. Voor pagina's vol over de dood van de bejaarde operettezanger Johannes Heesters. Een speciaal herdenkingsprogramma op het eerste Duitse televisienet. Herhalingen van zijn succesfilms Bellamy en Die Vledermaus. De commentatoren die schreven dat hij in zijn geboorteland Nederland niet zo geliefd was... omdat hij in de oorlog met de nazi's collaboreerde. Maar dat zijn glanzende rokkostuum met zijde sjaal... gunstig afstak tegen de uniforms van de soldaten... en dat hij daarom toch een positieve beoordeling verdiende. Kijk, dat heeft u nou allemaal gemist... omdat u met de kerst niet op vakantie in Duitsland was. Een hele goede avond en welkom bij een aflevering van Met het oog op morgen... die voor een groot deel is gebijt aan toneel en toneelgeschiedenis. Want Joost van de Vondels, epos Gijsbrecht van Amstel... gaat weer worden opgevoerd. Van 1683 tot 1968 was dat elk jaar zo, maar toen sloeg de tijdgeest om. Bijna een halve eeuw lang werd de Gijsbrecht nog alleen... als musical of experimenteel toneelstuk opgevoerd. Op de eerste dag van 2012 is het stuk in volle glorie terug... op de plaats waar het ook thuis hoort, de stad Schouwburg van Amsterdam. Het oog kijkt daar vast op vooruit, straks met Mark Rietman... oftewel Gijsbrecht van Amstel, Carine Krutse, zijn vrouw Badeloch. Daan Schuurmans, zijn wat ruige broer Arend... en met regisseur Jaap Spijkers. En verder, de Soedanese generaal Mohammed al-Dabi... hoofd van de waarnemersmissie van de Arabische Liga in Syrië... heeft tijdens zijn bezoek aan de stad Homs niets angstaanjagends gezien. Onze vraag, heeft de generaal wel goede ogen? En theater Het Speelhuis in Helmond is waarschijnlijk niet meer te redden. Eerder op de dag vat het Rijksmonument vlam. In onze serie over lichtpuntjes in donkere dagen... cultuurhistoricus Gerard Rooiakkers over het midwinterhoornblazen. Maar eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Donderdag, 29 december. december... Zo werd in Noord-Korea een laatste eerbetoon gebracht aan Kim Jong-il. Zijn zoon Kim Jong-un werd officieel uitgeroepen... tot de nieuwe opperste leider van de partij en dus ook van het hele land. In het Brabantse Helmond is de brandweer er niet in geslaagd... het plaatselijke theater te redden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Vond Jacobs, burgemeester van Helmond... kunt u wel iets zeggen over de oorzaak van de brand... Nou, dat zou op dit moment speculeren zijn. Uh, wij verwachten overigens ook niet dat op korte termijn al uh, rechersenwegspelen kunnen we, uh, beginnen, omdat het gebouw natuurlijk constructief zodanig is aangetast dat het gevaar zou kunnen opleveren om daar al nu een onderzoek naar in te stellen. We hebben natuurlijk wel heel veel geluiden in de omgeving opgevangen, die zullen bij het onderzoek worden betrokken. Maar uh, de oorzaak uh, nu al weergeven zou echt speculeren zijn en dat lijkt me niet verstandig. Het theater is landelijk bekend vanwege de Kubuswoningen eromheen van de beroemde architect Piet Blom. Uh, wat is met die kubuswoningen gebeurt? Nou ja, je zegt het terecht, het is ook landelijk bekendheid. Het is, het is een Rijksmonument. Zelfs het binnenwerk het Schilderwerk ook onder de Rijksmonumenten Van de heer Sanders. En uh, dat is allemaal verloren. De Kubusvoring, daar hebben we geweldig veel inspanning op gezet. En ja, we moeten vrezen dat er vier verloren zijn, mogelijk zes. Dat is nog even afwachten. En de rest, dat zijn er nog ongeveer elf, die zullen bespaard blijven. Maar natuurlijk wel rookschade, en waterschade hebben. Maar dat, dat is allemaal wel te herstellen. En wat is er met, het, met de bibliotheek naast het speelhuis? Ja, u weet dat we daar in de afgelopen uren ontzettend veel inspanning hebben geleverd met een samenwerkende brandweerkorps uit de regio. En ook daar kunnen we van constateren dat er sprake is van waterschade en rookschade. Maar dat is vrij beperkt gebleven en het gebouw is uh, waarschijnlijk, uh, want men is nog volop met bussen bezig, maar waarschijnlijk kan ik nu zeggen dat het behouden blijft voor de stad. Het advies ja, het is al groot genoeg overigens want want uh, ja, u hebt terecht gezegd, het is een, een gebouw, het speelhuis wat, wat uh, landelijke bekendheid genoot, een geweldige architectuur, tonisch kunststukje van uh, Piet Blom. En, uh, en uh, ja, dat, dat gebouw is echt uh, volledig verloren en dat, uh, dat doet heel veel mensen pijn. Uh, mensen uit Helmond natuurlijk, dat was een markant gebouw, maar ik denk in de hele architectuurwereld is dit toch wel een uh, heel erg groot verlies. En vallen nog maar de vraag of ze dat zullen kunnen herstellen. Want de zoon van uh, Piet Blom, Abel Blom, heeft vanavond al, gezegd, het moet weer worden opgebouwd. Ja, ja hij heeft uh, de beschikking over alle tekeningen, heeft hij verteld. Uh, daar zullen wij natuurlijk uh, vanzelfsprekend gebruik van maken... om te kijken of het uh, herbouwd zou kunnen worden. Maar dan zal het betekenen dat het uh, op de fundamenten moet gebeuren... want constructief is door de geweldige hitte die ontstaan... is uh, het zodanig aangetast dat we niet verwachten... dat het uh, op die manier te restaureren zou zijn. Burgemeester Jacobs van Helmond was dat in een gesprek... dat we vlak voor deze uitzending met hem opnamen. De Somaliërs die hun tenten bij het asielzoekerscentrum ter Apel hebben opgeslagen, gaan hun kamp opbreken. Ze accepteren het aanbod van de IND om een nieuw asielverzoek in te dienen. Dat is goed nieuws, want eerder op de dag waren de Somaliërs de radeloosheid nabij. Tegen de beslissing van de IND, is negatief iedereen IND stuurt op de straat. Ze zijn dakloos, ze hebben geen verzekering, geen gelden. Wat moeten we doen? Terug naar Somalië is volgens een advocaat geen optie. Dus zowel naar Noord als naar zuid je kan gewoon niet worden verwijderd. En daardoor komen deze mensen, ja, die zitten dus in een soort van zwart gat. Ze kunnen niet weg en ze mogen ook niet blijven. De omwonenden wisten het ook niet meer. Ze zijn verdeeld. Nou, ik schaam me diep als Nederlander dat dit uh, nodig is... om uh, mensen te laten weten hoe erg het is met deze mensen nergens terug kunnen. Als het uh, IND zegt van deze mensen moeten weg, dan moeten ze ook weg. Dat vind ik gewoon. Ze moeten gewoon vertrekken. Wesley van Wee, de Ajax-hooligan die AZ-doelman Esteban heeft aangevallen... moet vier maanden de cel in. De rechtbank had geen goed woord over voor zijn actie... die te maken bleek te hebben met een weddenschap. Zonder reden, alleen maar omdat u dat leuk vond... en dat u die weddenschap heeft afgesloten. Heel veel mensen gaan daardoor niet meer naar het voetbal... voelen zich onveilig en de lol van het spelletje gaat er op zo'n manier af. Er mag weer vuurwerk worden verkocht en daar profiteert de handel van. Al vroeg in de ochtend stonden de rijen voor de winkel alsof er geen financiële crisis is. Absoluut niet. Nee, nee, nee. Gemiddelde besteding is, was 11 hoger in de voorverkoop. Op vuurwerk wordt niet bezuinigd. Eh, 380 euro. 150 euro. Ja, mocht niet meer vermoeden. Op wintersportvakanties wordt het jaar misschien wel bezuinigd... maar desondanks zijn vorige week al 750.000 landgenoten... naar de sneeuw vertrokken. Een aantal van hun kwam vandaag terug met de eerste gipsvlucht. Gaat goed hoor, ik heb mijn knie verdraaid. Nou, ik uh, ben met de snowboard voorovergevallen toen ik een hele hoge sprong wou doen. En toen uh, ben ik gevallen op mijn heup. Ja, ik moet zo meteen weer geopereerd worden. Dus uh, ik heb wel een paar dagen kunnen genieten van het mooie weer. Maar uh, ja, als dit zo is gebeurd, ja, dan is het meteen afgelopen. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. En sommig nieuws is toch ook. Elk jaar hetzelfde. Soms nieuws ook niet. Ewout de Jong las de krant vanmorgen. Ja, er moet minder worden geïnvesteerd in blauw op straat. Minder, inderdaad. En juist meer in internet- en informatierecisseurs. Daarvoor pleit Martin Cital Singh, korpschef van Twente... in een vraaggesprek met de Volkskrant. We moeten onze informatiepositie verbeteren... zodat we ons voorspellend vermogen vergroten, zegt Cital Singh. Als de politie informatie goed gebruikt, kan die niet alleen meer... Voorkomen, maar ook meer oplossen, vindt Sital Singh. Hij is een project begonnen in samenwerking met het KLPD en een beveiligingsbedrijf om een softwaresysteem te ontwikkelen dat alle openbare informaties scant op afwijkende patronen. En daarmee kun je, zegt de Twentse korpschef in de Volkskrant, mensen tijdig op andere gedachten brengen en criminelen de voet dwars zetten. Sital Singh vertrekt half januari bij de politie. Hij wordt directeur van bureau Jeugdzorg in Groningen. Identiteitskaarten voor kinderen zijn zo vlak voor het nieuwe jaar niet aan te slepen. Met dat nieuws opent Trouwmorgen. De maker van de kaarten heeft de levertijd noodgedwongen verlengd naar drie weken, maar waarschijnlijk wordt ook die termijn niet gehaald. Vooral de afgelopen week zijn de gemeente Bali's bestormd door ouders. Ze wilden allemaal een ID-kaart voor hun kinderen. Nu kosten ze namelijk nog 9,22 euro, maar vanaf 1 januari is het 30 euro. Normaal gesproken produceert de id kaartenmaker 6000 kaarten per dag. In de week voor kerst werden er bijna 100.000 aangevraagd. En de afgelopen twee dagen waren er nog even ruim 85.000 aanvragen. Het zijn hoeveelheden die de kaartenproducent niet aan kan. Nederlanders zijn massaal verzekerd voor zorg die ze helemaal niet nodig denken te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van vergelijkingssite Independor, waar het AD over schrijft. 80% van de mensen met een aanvullende zorgpolis vindt zichzelf onnodig verzekerd voor bijvoorbeeld steunzolen, kuurreizen, stottertherapie of flaporencorrectie. De meeste mensen blijken geen idee te hebben dat ze daarvoor verzekerd zijn. pender ondervroeg 15.000 mensen over hun polis. Een groot deel daarvan vond zichzelf bij nader inzien oververzekerd. Veel mensen zijn zonder veel nadenken hun huidige verzekering ingerold. En ieder jaar wordt de polis gedachteloos verlengd, maar de aanvullende verzekering wordt ook langzaam duurder. Door je eigen verzekering goed te bekijken valt er voor een gemiddeld gezin zeker 250 euro per jaar te besparen. Maar voor sommigen kan de besparing zelfs oplopen tot 100 euro per maand. Spits weet morgen te melden dat wie met de jaarwisseling de wet overtreedt, extra hard zal worden aangepakt. Wie bijvoorbeeld in Amsterdam wordt aangehouden voor vernielingen of het afsteken van illegaal vuurwerk, kan een eistig moet zien die 75 hoger ligt dan normaal. Het Nederlands Dagblad schrijft over vuurwerkvrije vakantieparken. De vraag naar bungalowparken waar niet geknald wordt neemt toe. Al maanden voor oud en nieuw waren de huisjes volgeboekt... zegt de directeur van Landal Green Parks in het ND. De rustige plekjes zijn vooral in trek bij mensen... die bang zijn voor de harde knallen... of die vervelende ervaringen hebben met vuurwerk. Maar ook veel mensen met een angstige hond of kat... trekken zich graag in een bungalowpark terug. Landal heeft dit jaar twee parken aangewezen waar het afsteken van vuurwerk streng verboden is. En waar de knallen vanuit de omgeving ook belangrijk nauwelijks doordringen. Volgend jaar komt er nog een vuurwerkvrij, vuurwerkvrij park bij. En bij vakantieparken wordt op, al op 25 van hun 84 bungalowparken niet geknald. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Waar zou hij dit jaar in de top 2000 van de Radio 2-collega's staan... Peter Frampton en Show Me The Way. Hij heeft trouwens net zijn platenmaatschappij voor de rechter gedaagd. Iets met de royalties. Hij wil een hogere royalty voor de digitale verkoop van zijn werk. Het geweld in Syrië houdt aan... ondanks de komst van waarnemers van de Arabische Liga. Ook vandaag zijn er weer beschietingen en doden gemeld... en ook de waarnemers zouden zelfs zijn beschoten. Volkskrant-correspondent Remco Andersen... wat is jouw beeld van de situatie op dit moment... Chaotisch. De waarnemers zijn uh, vier geleden aangekomen en sindsdien zijn er uh, naar schatting 7 tot 130 doden gevallen. En het lijkt erop dat uh, de waarnemers, die maar heel klein een aantal zijn, uh, die kunnen maar een klein, klein aantal plaatsen bezoeken. En iedere keer als ze ergens komen, is het heel even stil. En niet altijd. En daarvoor en daarna worden gewoon weer geschoten op demonstranten. Dus uh, het lijkt heel weinig verschil te maken. Kun je beoordelen of die waarnemers in vrijheid hun werk kunnen doen? Uh, nou, dat is moeilijk te oordelen, maar ik denk het niet. Want sowieso zijn ze voor hun veiligheid afhankelijk van de Syrische overheid. Ze moeten samenwerken met de Syrische veiligheidsdiensten om, uh, om te kunnen bewegen. En dat is natuurlijk heel vergang, want dat zijn juist de veiligheidsdiensten die misdaden zijn moeten onderzoeken en uh, aan elkaar brengen, aan elkaar stellen. En um, ze zijn een heel klein aantal, het zijn er maar 60 en er schijnen er nog 100 of 150 aan te komen. Maar ja, ter vergelijking, uh, Syrië is vijf zo groot als Nederland. En uh, in het jaren 90 waren er 2000 waarnemers van de WN in Kosovo... in um, een gebied wat uh, een zeventiende is van, uh, van Syrië. Nu zijn er 60 om heel Syrië te bestrijken... die ook nog eens niet onafhankelijk kunnen opereren. Ze hebben waarschijnlijk heel weinig effect. En denk je dat de Arabische Liga erop uit is de ondersysteem boven te krijgen? Dat is moeilijk te beantwoorden, maar dat, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Wat op uit zijn is, uh, is om met zo min mogelijk moeite... Uh, te laten zien dat ze iets doen. En dat blijkt denk ik wel aan het feit dat ze als hoofd van de missie... een Soedanese generaal hebben aangesteld... die uh, voormalig hoofd van de militaire inlichtingendienst van Sudan was... tijdens uh, de, uh, de strijd en de moord in Darfur. Uh, ja, Dat is natuurlijk niet iemand die je aanstelt... als je een hele serieuze missie wil sturen... die, uh, die misdaden van, van het Syriër gezien moet onderzoeken. Dat is ook waar de kritiek van de activisten vandaan komt. De waarnemers zijn te klein aan aantal. Ze worden geleid door iemand die niet... Uh, die niet aangewezen persoon is om dit soort misdaden te onderzoeken. En ze zijn daarnaast verhangen van de, de overheid om de werk te doen. En ja, dat, is, dat begint steeds over vast te lijken. Individuele waarnemers zullen ongetwijfeld het beste voor hebben met, uh, met een opdracht. Maar ze zijn simpelweg niet uitgerust om die naar boven uit te voeren. En dat blijkt uit het feit dat er voortdurend doden vallen sinds die waarnemers zijn aangekomen. Iets minder dan de week daarvoor, maar heel veel verschil is het niet. De Soedanese generaal heeft een uh, bezoek aan de stad Homs gebracht. en sprak van een geruststellende situatie. Hij had niks ang angstaanjagends gezien. Uh, dat moet je dus met de korrels nemen, dit soort mededelingen? Ja, dat moet je zeker met de korrels nemen. En die opmerking van hem, dat was gisteren. En die zei van nou ah ja, het is uh, vrij geruststellend. Ja, dat is dat de hele Syrische oppositie een verkeerde keel had geschoten, natuurlijk. Ik bedoel, in Homs heeft vorige week. Een... Een van de meest intense militaire campagnes plaatsgevonden sinds het begin van de opstanden. Er zijn minstens 100 mensen omgekomen tijdens uh, dagenlange beschietingen met tanks en artillerie van opstandige wijken. En nu is het um, is het heel even ietsje rustiger geweest, hoewel er nog steeds vandaag zes mensen zijn doodgeschoten. En eerst gisteren kwamen er ook weer zes mensen. En dan zegt die generaal die even komen kijken van, nou, ja, ja, niet te veel aan de hand verder. Ja, dat, dat, dat toont natuurlijk aan wat een uh, ja, ik zou er echt het woord vast willen gebruiken, want die missie... Uh, dat, dat, dat, ja, dat is een Fars. Het gebeurt niet zoveel. Het zal weinig effect hebben. Is het niet onhandig van het Syrische leger om nog steeds uh, te schieten... en doden te laten vallen als er waarnemers over de vloer zijn? Het lijkt me nogal provocerend gedrag. Ja, je kunt je afvragen hoeveel rationaliteit er nog is... en uh, hoe, hoe die commandostructuur werkt... en hoeveel controle er nog is over individuele eenheden. Maar als je het iets groter bekijkt, het Syrische leger... De Syrische overheid kan simpelweg niet voldoen aan het akkoord met de Arabische Liga. Want de belangrijkste voorwaarde van het akkoord is dus dat Syrië zijn troepen en zijn pantservoertuigen terugtrekt uit de steden. En ja, nu zijn er een paar waarnemers, eh, 60 bij elkaar, waarvan 10 per stad. En meteen gaan er voor het eerst in maanden weer 10.000 mensen straat op. Dus je kan je nagaan als het Syrische leger ophoudt met, eh, of als de Syrische overheid zijn troepen terugtrekt uit de steden. En als ze ophouden met, eh, met angstaanjagen en geweld uit oefenen op demonstraties. Dan gaan er meteen weer 100.000 mensen straat op. Dus van de ene kant is het inderdaad onverstandig. En het, het lijkt ook wel een beetje op te duiden dat ze niet alles meer in de hand hebben, de, de gecentraliseerde overheid. Van de andere kant kunnen ze niet alles op deelstroom schieten vanuit hun oogpunt. Want als we ermee ophouden, dan gaan mensen in de 100.000 de straat op. En is het nog veel sneller afgelopen met het regime. Hoe hou je... dus deze missie is daardoor ook gedoemd te mislukken. Want de voorwaarden die gesteld worden door de Syrische overheid, daar kunnen ze niet aan voldoen, willen ze in het vuil blijven. Hoe hou jij zelf als journalist contact met uh, de mensen in steden als Homs en Hama? Um, dat doe je vooral via Skype, um, via internet. Bellen gaat niet, mailen uh, gaat wel maar moeizaam. Het is heel moeilijk om mensen te bereiken, want internet ligt er vaak uit, telefoons liggen er vaak uit. En daarbij loopt iedereen die met je praat het risico als je gepakt wordt op ja, de meest schuwelijke einde wat je kunt voorstellen. Ze jagen echt op mensen die journalisten informatie voorzien. En dat betekent dat je heel behoedzaam te werk moet gaan en heel veel geduld moet hebben. En dat er maar heel erg weinig bronnen van handen zijn. Dus je bent vooral aangewezen op netwerken van activisten... die uh, nog iets verdrevener zijn... met onderhouden van contacten met mensen in Syrië. En op uh, een andere contacten die ik zelf heb. En uh, zo probeer je alles een beetje bij elkaar te verzamelen. En dat, uh, dat kan wel op een, uh, op een goede... En uh, uh, op een goede gedegen manier, want het kost heel veel tijd en moeite. De Duitse televisie, de ARD, had uh, gisteren opname gemaakt in de stad Homs. Uh, daarin wordt gem gewacht gemaakt van een echt rebellenleger. Een Syrisch vrijheidsleger, dat op zijn beurt de regeringstroepen weer onder vuur neemt. Is, is er echt zo'n rebellenleger? Dat, dat is heel moeilijk te zeggen, maar dat, dat, er is wel een. Er is een... Verzameling rebellen die steeds meer een vorm aanneemt van een georganiseerd leger. De opstanden worden steeds gewelddadiger. Het kan wel bij gezegd worden dat er nog steeds tienduizenden mensen vreedzaam demonstreren hoor, met spandoek en verder niets. Maar er zijn inderdaad, het wordt steeds gewelddadiger. Gisteren was er een hinderlaag die op YouTube te bewonderen was, waarbij tien rebellen een cs leger kon vormen vuur namen. Wat ik weet van het rebellenleger is dat ze een leiding hebben in Turkije. En dat ze regelmatig contact hebben met afdelingen in verschillende steden, die daarvan opdrachten krijgen en die daar anders uitvoeren. En ik, ik zou het niet nog georganiseerd leger willen noemen, maar het begint daar hoe langer hoe meer op te lijken. En iedereen die wapens heeft, en vecht tegen het gezien, die noemt zich ook het Vrij-Ziellische leger en slaat zich daarbij aan. Dus hoe langer het duurt, hoe meer dat een georganiseerde vorm van, van, van, van gewapend verzet zal aannemen. Je hebt ook In Homs wordt heel vaak gevochten tussen overheidsmilitairen en. Volkskrant-correspondent Remco Andersen over de gespannen situatie in Syrië. en Werbesto van de soundtrack van de film New Kids Nitro... door gebruikers van het sociaal platform Huis uitverkoren als beste Nederlandse film van 2011. Hm. Net per taxi aangekomen vanaf het Leidseplein in Amsterdam. Drie acteurs en één regisseur. En ze zijn helemaal vol van de Gijsbrecht van Amstel... het epos van Joost van Vondel. Welkom aan Mark Rietman, aan regisseur Jaap Spijkers... en Carine Krutsen en aan Daan Schuurmans. Um, jullie gaan het stuk namelijk vanaf 1 januari opvoeren... in de plaats waar dat hoort, de Amsterdamse stad Schouwburg. Uh, Jaap, jullie hebben net weer een doorloop gehad uh, vanavond. Ja. Wat gaat er nog verkeerd? Huh, huh, wat gaat er nog verkeerd? <laughs> nou, het, het, het, tempo, het tempo is... Uh, de, de, de fasering van het stuk is volgens mij heel erg goed nu. Het enige wat misschien nog... Uh, we kunnen de, nog iets met een geluidsfragment doen. Die liggen nu echt tussen de scènes. Maar ik heb een idee om op enig moment ook ergens onder een scène wat geluid te leggen. wil ik morgen uitproberen. En verder wat er voornamelijk nog fout gaat, is er is geen publiek. Wij zijn, wij zijn aan mensen toe. Het is, uh, het is een prachtig verhaal, maar je wil het wel voor die volle schouwburg spelen. Dus er moeten mensen zitten. En die, en die koop, zitten er ook. Die komen toch op 1 januari? Ja, en daarna ook. Dus het is heerlijk. Het is een, iets raars met het stuk. Uh, de, de generatie die tot in de jaren zestig naar het toneel ging... kent het hele verhaal, maar daarna hield het een beetje op met het vertonen van... Waar gaat het over, Jaap? Het gaat over een... Uh, Vondel heeft ter, opening, ter gelegenheid van de opening van de Nieuwe Schouwburg... aan de de opdracht gekregen een stuk te schrijven... en heeft zich toen, uh, zoals hij wel vaker deed... laten inspireren door een aantal Griekse heldenverhalen heeft er met name één uit gekozen... en uh, heeft analoog aan dat verhaal de stad van een held willen voorzien... en van een mythe, bijna van een ontstaansgeschiedenis. En uh, begon aan dat heldenepos. Helden maar uh, gaandeweg is het eigenlijk een, een, een verhaal over het verlies. Dus je denkt, uh, Gijsbrecht van Amsterdam is een man... die heel slim met prachtige strategische ingrepen... de vijand op slimme wijze uit de stad weet te verdrijven... maar niets is minder waar... De, de aankondiging is dat de vijand is weggegaan. En dan komt er een uh, schip met hout. En hij geeft zelf opdracht om dat schip binnen de stadsmuren te paard halen. Van ha, paard van troje Paard van troje maar ook een, paard, het schip van breda Het zeepaard. Hij haalt in wezen zelf de vijand binnen. En daarna is het hek van de dam. En wordt er van binnenuit en van buitenaf alles afgeslacht wat maar mogelijk is. Dat is in het kort het verhaal. Mark, dank Carine, hebben jullie je verdiept in waarom sinds ongeveer 1968... het stuk niet meer op 1 januari werd opgevoerd in de Amsterdamse Stadsschouwburg? Nou, je had in de Karine. toneelwereld had je uh, de actietomaat. En dat 1968 was dat ongeveer. Moest alles wat traditie was en oude meuk, zeg maar, dat moest vooral heel erg weg. Dus die Gijsbrecht is daar in, in dat verhaal ook gesneuveld. En sindsdien is die uh, ja, traditie ook weg was eigenlijk het, volgens mij het enige simpele verhaal, toch? Ik denk ja. dat het ook toen, vanaf toen een beetje die smet had Park. van, die, die, smet had van die, die tomaatactie of zo. Dus heel lang mensen er niet naar gekeken hebben zelfs. Of het nou wel mooi was of niet, dus uh, ja. Wat hebben mensen gemist in die tussenliggende nu al veertig jaar dan? Um, uh, uh, iets, iets beeldschoons. <lacht> ja, <lacht> <lacht> pure poëzie. Hoe dom het is het mijn generatie uh, geweest dat we niet naar de Gijsbrecht wilden? Niet naar de Gijsbrecht wilden, ja. Nee, het, is, het, is, uh, het is natuurlijk... Vondel is onze eigen uh, Homerus, toch? Uh, en, en het is natuurlijk toch gek dat hij, dat hij 30, 40 jaar uh, onder het stof heeft gelegen. Want als je het leest... Uh, uh, het heeft nog steeds niet aan kracht ingeboet. Het is echt een prachtig prachtig stuk, prachtige poëzie. Je kunt hem qua taalgebruik vergelijken met een... Homerus en Vergilius. Ja. ja, als ik daar maar in mag schrijven, ja. ja, zeker. Ja, vind ik wel. Het prachtige als je het leest is... Uh, telkens opnieuw heb ik die ervaring... en zeker nu ook nu het gespeeld uh, wordt... wat, wat een, een geweldig cadeau is als uh, acteurs als deze... dat voor je doen. Dat je, je krijgt een mededeling... en je krijgt daarbovenop de muziek... die die mededeling begeleidt. Want Vondel heeft het in een taal met alliteraties en binnenrijm... en natuurlijk in die alexandrijnige gegoten, waardoor je beide tegelijkertijd krijgt. Het zijn, het zijn aria's. Het zijn fantastische aria's. Ontzettend goed geschreven en, en ze grijpen je bij de strot. En dan hoef je nog niet eens de beelden... Nou ja, we hadden het net even, of het ging net even over Syrië... maar dat soort beelden komen op je netvlies. Hij is wat dat betreft uh, uh, zo actueel als je, als je zelf... Uh, wil Als je eigen hoofdje toelaat. Want het gaat over tot wat voor geweld mensen in staat zijn tegen elkaar. En dat is zo uh, plastisch beschreven. Uh, Daan Schuurman spreekt uh, in de personage van Arend een, uh, een monoloog uit. Die is, ja, dat uh, is een film. Dat is een film. Als Welke die monoloog, Daan? Dat is de, de monoloog die ik, uh, die ik doe op het moment dat ik terugkom uit de, uit de stad. En uh, uh, uh, Gijsbrecht niet bij me heb badelog schrikt. Ik heb haar beloofd dat ik, ik Gijsbrecht mee zal nemen. Maar ik heb hem niet meegenomen. En ik moet haar dan gaan vertellen hoe, uh, hoe het er aan toe is in Doe, de stad. Doe het is in oud-Nederlands graag? Doe het is in oud-Nederlands graag. Doe het is, zal ik een knopje indrukken. Ja, precies, ja. Het is een monoloog, hè. Het heeft een enorme opbouw. Um, heb je even. De ja. bans. Wat een mooi stuk is volgens mij vanaf het moment dat de kerkdeur... Dat je staat de kerkdeur was open. Ja, het ja. altaar en de... De altaar en het koor zijn opgehoopt met doden. Die, dat vanaf, ja. vanaf daar bedoel je? Ja ja, ja, ja, ja. En dan? De altaar en het koor zijn opgehoopt met doden. Wat bleef er ongeschend, wat kreeg er niet een krak. Het gevluchte volk zit op trans, gewelf en dak... en biedt nog tegenstand... en gooit naar ons met stenen en hout uit misverstand. Wij horen de vrouwen wenen en de kinderen... Die van schrik krioelen hier en daar de binnentransen langs. Nou, en dan gaan we een tijdje door. Joh. Heerlijk. Ja, joh, joh. Hey, even terug nog naar dat uh, gat in de tijd dat er is. Uh, het, het, het is in de marge opgevoerd. Niet op de plaats waar het hoort. Maar Hans Brazet heeft het gedaan in de jaren zeventig. Apogietelink heeft het uh, gedaan. Toen, uh, toen ging het helemaal over de Taliban en de oorlog in Afghanistan. En zo. Ja. Wie, wie van jullie heeft dat soort voorstellingen wel eens gezien? Ik heb die van Hans Kazet. 89 was dat gewoon. Die heb ik gezien, ja. ja. Daar ja. weet ik nog wel een paar beelden van. En ik weet dat Gees Linnenbank de uh, Gijsbrecht speelde en maar de Stijn's Steins uh, Ja, dus ik heb, Dat is mij ook mijn enige beeld uh, van opvoeringen van de Geisbrecht. Nee, ik heb eens dus een keer een, een papieren versie van Riek Zwarte die altijd met. Uh, kartonnen decors die. 1993, uh, dacht ik. Die, ja, die heeft yes. het ook een keer gedaan met de op Amsterdam. Maar dat was niet de echte Gijsprecht, hè eh, Nee, nee, nee. Dat was het verhaal verteld, uh, vooral in beelden. Ja, ja. We gaan even terug naar de Glorietijd. Voor 1968, dus. We hebben een aantal opnamen teruggevonden van de Gijsprecht. Uit 1949 met Albert van Dalsem in de rol die Mark Rietman nu speelt, Gijsbrecht van Amstel. <laughs> en in 1957 met Johan Smit als Gijsbrecht... en met Ellen Vogel in de rol die Carine nu speelt, zijn vrouw Badeloch. In de Amsterdamse stad Schouwburg bereidt men weer... de traditionele vertoning van Vondels Gijsbrecht van Amstel voor... onder leiding van Albert van Dalsem, die ook de Gijsbrecht speelt. Het hemelse gerecht heeft zich de lange te erbarmen over mij en mijn benauwde, vest en arme burgerij. Wat kom mij weer de Waar zendt ge mij? Mijn lief persijn, een grote rover, uw vijand in de mond? Die op ons en loert uit Zwanenburg, naar hij de vlag vlaggevoert? Mevrouw, ja. zijt wel getroost. Ik zal u zelf gelijk. neem oorlog met een kus. En zal van het huis niet scheiden, nog scheep gaan zonder u. Mijn heer, mijn waardeman. Ik volg u gij het weet. Daar weet gelukkig van. De stroom is wijd genoeg. Als stop met deze haver één schuit ontglip het licht. Dan zal ik hier begraven. We onder puin. Ik zie het huis in brand. De God heeft alles in zijn hand. of de goede God zich mij En dan vogel was dat. ze. hoe doe jij het dan? Doet ze het anders dan jij? Ik denk dat ik het wel anders doe dan zij het doet. Maar je moet alles in zijn tijd zien. Dus Nee, we hadden het nu even over, Ja, en ik had het over een accent, wat je ergens legt of niet. kun je namelijk heel lang over uh, twisten. Over ja. twisten en denken, ja, het Doe. kan zo, maar het kan ook zo. En uh, dat uitproberen is ook het leuke ervan. Het is een heel taalbouwwerk en je wil niet dat het als cadans klinkt, dus je probeert het uh, direct en levend te houden. Ze had in een interview, in, ik meen het parool vanavond, met Ellen Vogel... Ja. Die, die de rol van Badeloch nog kan dromen, zeg ja. maar. Maar ook zei, hij is waanzinnig moeilijk om te spelen. Het moeilijkste wat ik ooit gespeeld heb. Geldt dat voor jou ook? Uh, ik heb eerder Vondel gespeeld. Ik heb Jozef in Egypte gespeeld. Daar speelde ik Jemsar. Uh, en daar ben ik eigenlijk wel verliefd geworden op het spelen van Vondel. En, uh, ik vind zijn vrouwenfiguren wel heel mooi. Ze zijn eigenlijk heel modern, heel hartstochtelijk... En het heet dan in het stuk dat zij, in, in in Gijsbrecht, dat zij een christenvrouw zou moeten zijn. Dus eigenlijk gehoorzaam naar mannen zou moeten doen wat er gezegd wordt. Maar dat doet ze niet zonder slag of stoot. En buiten dat het een oorlogsverhaal is. Dus, dus is eigenlijk is het een ook... moderne feministe, Badelof. Nou, ja, dat krijgt dan weer zo'n zo zo zo stickertje op. Dat weet ik niet. Maar het is wel een vrouw die gewoon. Uh, modern denkt, in de zin van, ik ben gelijk aan jou... en uh, ik heb ook ideeën en ik kan ook vechten. En uh, waar ik voor sta, is het ook waard. Namelijk mijn gezin en mijn man behouden. De Gijsbrecht gaat over de oorlog aan de ene kant. Maar, maar gaat ook over trouw, of... Precies, en over de waanzin van de oorlog. Op een gegeven moment moet je zeggen, stop, dit is genoeg. En dan moet je kiezen voor de mensen waar je van houdt. Dus van wie je houdt. Dus dat, uh, dat is ook de Gijsbrecht. En dat vind ik een hele mooie rol. Maar Riedman, hoe moeilijk vond jij de rol van Gijsbrug zelf? Nou, het is best een lastige rol. Omdat je eerst denkt, het is uh, een, een, een held. Een, uh, daar hou ik al niet van om te spelen. Maar toen bleek dat eigenlijk allemaal een, een, een, een reeks van mislukkingen... en van dat het hem net niet lukt. Er hangt ook een bescherming omheen, hem heen. Dat, hem, dat, dat hij eigenlijk door de goden beschermd is. Niet aangeraakt kan worden. Dus hij probeert uh, te redden wat het te redden is... Wordt zelf beschermd, maar ziet, uh, ziet het uh, puin onder zich uh, groter en groter worden. En uh, raakt daarin verstrikt en denkt, ja, maar ik moet dit toch oplossen. Terwijl de rest al eigenlijk de realiteit beter ziet en denkt, het is beter om te stoppen hiermee. Dus, uh, dat, zijn wel, uh, dat is wel altijd leuk om te spelen. iemand met illusies. Ja, die verstrikt raakt in zijn eigen uh, uh, uh, idealen en ze uh, ook in de macht zitten en denkt, dan moet ik het ook oplossen tot het eind. Dat, uh, dat loopt aardig in de soep. Dan, je, jij bent de enige van de drie acteurs die hier zitten die, die dood moet in het stuk. <laughs> ja. maar echt, moet ook. Ja. Ja, Een ja, ja. Ja, officiële sterfscène zit erin. Ja. Hoe speel je die? Heel ah. goed. Vanavond was dat heel goed. Ja, nee, echt, ik meen het. Dat ah. doet hij heel goed. Ja. Hoe doe je dat, ja. ja nou, uh, uh, wat wel een goede was... Uh, Jaap uh, en ik uh, uh, hadden het erover. En uh, Jaap zei, je, je verwondert je natuurlijk. Uh, op het moment dat je, dat je merkt dat je aan het sterven bent. En dat is een beetje de ingang uh, geworden. Uh, de verwondering. De verwondering. Ja, dat je denkt, het gaat echt gebeuren. Grenzend aan ontkenning. Grenzen, ja, ja, ja, wat, wat ja. het heel spannend, vind ik tenminste, ontzettend spannend maakt. Ja. Bijna, ik, ik, het schijnt dat... Ik ben licht, geloof ja. dat, als ik me niet vergis, is nu het punt nabij waarop dat ik... ik dat zegt hij helemaal niet, hoor. Maar ik fraseer een beetje. Maar dat ik echt moet gaan. Ja. En, en in die verbijstering ik hoop dat ik zo... Kan dat nou? Ja, ja, ja. bijna hoe kan dat nou, ja. Ja, ja. ja spijkers, Je had het net even over waar het stuk over gaat. Nou, het is veelzijdig. Het gaat over oorlog. Het gaat over trouw, aan kiezen voor elkaar. Kiezen voor de stad Amsterdam. Ehm... Um, maar ik, ik vond eigenlijk dat dat niet zo demonstratief... Ik heb gisteren deel van de doorloop gezien. Ja. Uh, het zit er veel minder demonstratief in, die actualiteit van nu... dan bij Abgietelink of Zeker. bij Hans Quasset of eerdere regisseurs. Je hebt daar eigenlijk een hele klassieke voorstelling van gemaakt. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. Omdat ik denk dat het op die manier ook het best tot zijn recht komt. Ik, ik, het eerste wat ik, wat ik, toen ik het las, dacht ik... dit moet helemaal via die woordjes gebeuren. Op het moment dat ik daar uh, een... een, een um, een laptop in nodig heb, of beelden uit Rwanda... of uh, uit Joegoslavië of andere... want dit is in wezen ook voor een deel uh, een religieus gemotiveerd geweld. Dus daar zijn genoeg parallellen voor. Op het moment dat ik die op het toneel zou zetten... dan doe ik eigenlijk dit stuk tekort. Want zoals ik al eerder zei... ik denk dat de, de beelden die, die het publiek in zijn fantasie oproept... je hoeft echt de, de krant maar op te slaan... Uh, die zijn altijd groter dan wat ik op het dus toneel heb Dus je hebt het opzet zetten. gekozen voor we gaan er niet bosnië bij halen nee, en de talibanen in het oosten? Niet. Nee, nee, nee. Ik las ook nu recentelijk weer Jan Blokker, omdat ik even in die geschiedenis dook. Jan Blokker, Jan Blokker heeft zich een keer vreselijk kwaad gemaakt over een geactualiseerde Gijsbrecht... die dan in Rwanda uh, staat. En ik deel dat helemaal met hem. Spelen Mensen moeten Godschamers... dat zelf denken. Sorry? Mensen moeten dat zelf erbij denken. Ja, laat ze het zelf. Ik bedoel, die, die verbeelding is vele malen rijker dan wat ik op toneel kan zetten. En wat is het religieuze eraan? Nou, het religieuze is eraan. En dat is nog wel onderstreept, omdat uh, we Willem-Jan Ot hebben gevraagd om uh, een drietal van de vier rijen te herschrijven. Uh, het religieuze is dat die kerstnacht, die altijd als een excuus. Uh, of in ieder geval een tijd lang, zeker in onze moderne geschiedenis. als een excuus heeft gegolden om even de wapens neer te leggen. Ik kan me nog herinneren dat zelfs in de Vietnamoorlog er een kerstreces was. Dus men besloot ergens op de, uh, de 24e, oké, okay, tot hier. En dan nam men de 26e laat in de middag de wapens weer op. Maar in tegenstelling tot, tot deze Gijsbrecht, waar dus expliciet die kerstnacht... wat in Heidense betekenis natuurlijk de, kering, de terugkeer van het licht is. Het is de, de meest donkere dag is net geweest, de dagen beginnen weer te lengen. Er is hoop het christenkind wordt geboren... en juist die nacht wordt misbruikt... om de allergrootste slachting denkbaar aan te richten. En die twee krachten staan mede door Willem-Jan Otters ingreep in die rijen... nu expliciet tegenover elkaar. Dus er is een, een, een eile rust die zich in die kerk afspeelt... waar Maria ligt te baren... en tegelijkertijd wordt daarbuiten de hele stad afgeslacht. Dat is, denk ik, tamelijk religieus. Het... Het is een klassieke uitvoering van bijna zoals Vondel het bedoeld zal hebben. Uh, jullie jullie theatergroep toneel speelt, doet dat vaker met Herman Heijermans bijvoorbeeld. Zijn oude stukken weer tot, uh, tot leven wekken. Is dat de bedoeling, Mark? Moet het oude Nederlandse toneel eerherstel krijgen? Zeker als het goede stukken zijn, ja. En dit, wat het toneel speelt tot nu toe uh, aan het Nederlands repertoire uh, doet... dat zijn de goede stukken. En uh, in, in goede handen gedaan uh, moet dat zeker gebeuren, ja. Het zijn nieuwe stukken en ja, ja. oude stukken die het waard zijn om gespeeld te worden. Dus het, het zijn ook gewoon de, de stukken van nu die gespeeld worden. Het is niet alleen maar, zeg maar de geschiedenis, maar we hebben een aantal mooie stukken... dus waarom zou je ze niet spelen? En wanneer is een stuk de moeite waard om weer gespeeld te worden? Waar, waar moet dat aan beantwoorden? Ja, wat is een goed stuk, wat is een goed boek, wat is een goed schilderij? Iets wat je raakt, iets wat uh, mooi van taal is misschien... mooi van beeld, van vorm, van onderwerp, uh, dat kan van alles zijn. Dit stuk is heel erg mooi van taal. Het is een raar, brokkelig stuk. Wat, het is niet een well-made play in die zin. Maar het, is, het heeft prachtige fragmenten, prachtige scènes en mooie taal. En dan denk je, waarom wordt dit stuk eigenlijk niet, niet meer gedaan? Dan veel mensen, mijn dochter en zo, zullen je kennen van Costa. Waarom voel je je aangetrokken tot dit soort toneel als Gijsbrecht van Amstel? Uh, Costa. Dat is. Uh... Lang geleden. Ja, is ook 2000. Hm. Uh, uh, ja, dat heeft te maken met het feit dat je. als acteur, natuurlijk. Uh, uh, uh, toch uiteindelijk uh, uh, heel graag op het toneel staat. Uh, daar is niks mee te vergelijken. En uh, film is ontzettend leuk om te doen, maar uh, onvergelijkbaar. Wat is er zo mooi aan? Uh, wat is een goed stuk, hè? Vroeg, je vroeg je ook net. Het is het moment dat het, dat het, dat het, dat het ontvlamt, dat het gaat fonkelen. En dat het ineens echt leeft. Dat er dus uh, iets, uh, iets ontstaat in die eerst lege schouwburg. Mm -hmm. dat, dat lege toneel. En dat daarbij zijn, dat is het, uh, dat is het mooiste wat je, wat je mee kan maken als speler. Ja, spijker wat heeft ik zeg maar even mijn generatie, de babyboomers-generatie, de actietomaat-generatie, aangericht door ervoor uh, te zorgen dat jarenlang. Heijermans niet meer werd opgevoerd, Vondel niet meer werd opgevoerd. Nou, God, dat moet de geschiedenis maar beantwoorden, dat weet ik niet. Uh, als je die betreffende generatie vraagt, uh, we hadden het net al even over Ellen Vogel... daar is enorm veel schade in de persoonlijke sfeer aangericht... omdat zij eigenlijk werden afgestraft en, en bijna persoonlijk werden benaderd... voor iets wat, wat hen niet aan te rekenen was. Uh, de geschiedenis zal bewijzen of die actie tomaat uh, een, een gunstige ontwikkeling uh, in gang heeft gezet of niet. Uh, nu, zijn, nu zijn er stukken weer waarvan je het lekker het stof af mag blazen. Het is, ik vind het verrukkelijk om die, om die Gijsbrecht te lezen en te denken: waarom heeft dit zo lang stilgelegen? Lekker, laten we gaan, laten we het proberen, laten we het op de planken, planken zetten. Want het heeft niets aan, aan, uh, aan waarde uh, verloren. Goed. Ja. Maar wat ook zo is, wij spelen Krijna. natuurlijk heel veel vertaalde Shakespeare's... of Racine of zo, maar dit is gewoon oorspronkelijk Nederlandse taal. En als je Shakespeare speelt, speel je altijd een vertaling. En hier hoor je gewoon het oorspronkelijke Nederlands. En dat maakt het al heel bijzonder. Voel je echt, hè? Ja, dat voel, voel je, je echt. echt. Ja. Het is echt ja. Nederlands. Ja. Ja. Ja. Het vervelendste onderwerp heb ik voor het laatst. bewaard <coughs> namelijk de bezuinigingen die eraan komen. In ja. hoeverre gaan die bezuinigingen ook het toneel speelt treffen? Dat is, uh, Heb je ja, dat is in wezen nog onbekend. Uh, die, die, als je de feiten, de vragen die het ministerie heeft voorgelegd... en de punten waaraan een gezelschap moet voldoen uh, naast elkaar legt... dan zit het toneel speelt in wezen heel erg goed. Hij heeft een groot eigen publiek. Uh, maakt met betrekkelijk weinig subsidie. Uh, zeker in vergelijking met de grote gezelschappen. Uh, uh, haalt enorme publieksaantallen. En heeft twee tot drie grote zaalpremières per jaar. Dus dat is heel erg goed. Maar ja... Ik, ik weet niet waar die bezuinigingen stoppen. Nou, wat heel jammer is, is dat je zo'n stuk als Gijsprecht waar negen acteurs hè, zijn, zijn Ja. Als je, dat, als je dat wil brengen, dat, daar heb je gewoon subsidie voor nodig. Dat kun je gewoon niet zonder een gedeelte subsidie doen. Ja, dan kun je alleen maar stukken doen met twee of drie of maximaal vier mensen op het toneel. En een bankstel. Ja. ja. En een bankstel. Je een kunt mixmix. Ja, goedkoop, goedkoop uit van de Schalm of zo. Ja. Maar. Je kunt niks bijzonders meer, uh, je, kunt, ja, je kunt niks groots meer doen. Wat je vroeger bij gezelschappen kon doen uh, met heel veel mensen op toen, dat, kan al, dat kan al een hele tijd niet meer, maar dat kan nu dan helemaal niet meer. Maar Krietman, hou je hart vast uh, als je acteur bent voor de toekomst? Ja, zeker. zeker. Dat, dat, dat, je je leven in, in een vaag landschap wat dat betreft... aangestuurd door iemand die totaal niet van kunst houdt. Dat is eigenlijk het ergste. Je, wie de staatssecretaris? De meneer Zeilstra. Nee, nou, ja, hij zegt dat hij ervan houdt hoor. Ja, maar je voelt gewoon, en dat is eigenlijk het kijk dat er, dat er misschien wat bezuinigd moet worden. Als iedereen bezuinigt, dan moet de uh, kunst ook bezuinigen. Maar dan zou een staatssecretaris van Cultuur een verdediger moeten zijn van die waarden juist. En je voelt uh, een genot om dat weg te saneren. En dat is dat en voelt, zelf dat voelt angstig eerlijk gezegd. Als dat klimaat uh, doorzet, dan, uh, dan zijn we aan de wolven overgeleverd. Dan, wat moet de toneelwereld doen om uh, ja, al die dingen... die de politiek van jullie wil te bereiken? Volle zalen, sponsors die bij honderden aan zich aanmelden. Sorry, wat is je vraag? Nou, hoe je dat <tie> moet gaan doen. <tie> hoe je dat moet gaan doen? Uh, uh, we zitten bomvol, hè? Leuk ja, als er nog veel klopt. meer mensen komen. Dus, uh, uh, maar het, uh, ja, het, uh, um, uh, mooie stukken uh, uh, brengen... Uh, ja. Kennelijk de Gijsbrecht dus weer opnieuw doen. Want het, een een uh, oer-Nederland stuk, begreep ik daarnet. Dus dat moet helpen. Ja, ja, nou ja maar goed, als er veel belangstelling is... Ja. Van, en dat is natuurlijk ook uh, pers en schrijvende pers en radio. Hè? We zitten hier ook niet voor niet. Als daar belangstelling voor is, als dat leeft bij mensen... dan kunnen wij daar iets in doen en dan komen mensen ook wel. Maar ja, er moet natuurlijk wel de waarde van ingezien worden. En als dat zo is, dan, uh, dan gaat het goed. Jullie ja. durven ook mee op Tournee door het Land, hè? Dat is nog met geen enkele Gijsbrecht gebeurd. Nee. Dat was altijd op 1 januari gewoon. En het hele bijzondere is dat, dat die voorstelling... Die, die is natuurlijk al een tijd lang uh, verkocht. En uh, ik, ik kan me goed herinneren dat zowel Carine als Mark... en een x-aantal Schouwburgen-directeuren bij elkaar zaten... voor de vorige zomer, was dat echt al meer dan een jaar geleden... dat we zeiden, hoe gaan we dit varkentje wassen? Hoe gaan we dit aanpakken? Durven we het aan? Zal het lukken? Hum, pum, pum, pum, pum, pum, pum. En nu op diverse plekken in het land is het eerder dan Amsterdam uitverkocht. Ja. Nog, nog niet overal, maar zowel Maastricht weet ik en Gouda, dat zit gewoon helemaal bommetje vol. Ja, dat is waanzinnig. Misschien, Echt waanzinnig. Misschien is de tijdgeest omgeslagen en is er weer behoefte aan. Laten we het hopen. Ja. Ik dank jullie ontzettend voor je komst... en heel veel succes met de voorstelling. Mark Rietman, Carine Krutse, Daan Schuurmans... en regisseur Jap Spijkers. Dankjewel. Het is vijf voor twaalf. Ja, dit geluid hoort bij onze serie over decemberfeesten. Vanavond behandelen we namelijk het midwinterhoornblazen. Uh, cultuurhistoricus Gerard Rooijakkers, onze vaste gast bij deze rubriek. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Was dit een beetje een representatieve melodie die we hebben uitgekozen? Jawel klonk een beetje zacht, maar dat hoort ook wel eigenlijk. Hè. Dat is de zogenaamde Olle roep. de oude roep, de traditionele melodie die je zo tegen het vallen van de avond in Twente, maar ook in de Achterhoek en op de Veluwe kunt uh, horen. En dan wordt er geblazen op een, een lange houten horen, een licht gebogen horen van zo'n anderhalve meter lang. En uh, ja, dat is eigenlijk een soort Nederlandse didgeridoo, een soort uh, alpenhoren van de Polder. En uh, die uh, wat klagelijke, weemoedige klank, die, uh, ja, die hoort echt bij deze tijd uh, van het jaar, van de advent tot, uh, tot en met drie koningen. Maar vooral zeg maar tussen kerstmis en drie koningen, dan zijn de met winterhorenblazers op hun best en... Uh, daar had je vroeger uh, vooral blikken horens, maar die zijn eigenlijk uh, vervangen door houten horens... omdat die uh, meer authentiek worden uh, geacht. Dus uh, de echte oude horens zijn allemaal vervangen door nieuwe, meer authentieke houten horens. En wat voor evenementen en feesten vieren ze daar allemaal omheen in Twente en de nou, Achterhoek? daar... Uh... Het uh, wordt s'avonds uh, uh, met winterhoren geblazen. Maar er zijn ook wedstrijden. Er is een hele competitie tussen senioren en junioren. En er wordt geblazen om de zilveren en de gouden horen. In losser en in vasten. En mensen die morgen naar Oldenzaal gaan. Uh, die kunnen daar ook in het begin van de avond. Uh, met winterhoren blazen weer horen. Maar. Uh, de lezers van het bureau van J.J. Voskuil... die zullen uh, zich wellicht wel herinneren... dat uh, deze auteur, uh, vroeger werkzaam op het Instituut. Waar, waar, waar u ook heeft gewerkt, Daar heb ik ook gewerkt, ja, ja zeker. En Voskuil had een broertje dood aan het winterhoren blazen. Oh met name uh, was, stoorde hem het feit dat uh, de... ...gedachte was dat het met winterhoornblazen... ...terugging tot de voorchristelijke Germaanse traditie... ...en dat er een soort ononderbroken continuïteit zou bestaan. En Voskel deed onderzoek en die kwam erachter... ...dat het eigenlijk in deze vorm pas sinds 1930 zo uh, ah, ja. voorkomt. En uh, hij vond het dan ook geen folklore, maar fake lore. En ik, net folklore. En ik begreep dat Voskel jarenlang Twente niet in heeft gedurfd. Hij was daar persona non grata. Hij heeft zich daar inderdaad niet meer kunnen vertonen... want hij had op de Twentse volksziel getrapt met zijn onderzoek. En Voskuil wilde in feite ook mensen illusies ontnemen. En wij zijn eigenlijk veel meer geïnteresseerd in de vraag... waarom mensen illusies koesteren. Zoals het feit het, dat dat uh, een heel oud is. Ja. bijvoorbeeld. Bedankt voor deze toelichting op uh, dit decemberfeest. Gerard Rooijakkers. En dit was met het oog op morgen op uh, deze donderdagavond twee te gaan tot oud en nieuw. Morgen zit hier in elk geval Thijs van der Brink. En straks praat Casaluna met ondernemer Willem Middelkoop. Iemand die me jaren geleden aanraadde nog alleen in goud te beleggen. Had ik maar naar hem geluisterd. Goedenacht.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 er is dan een Toyota IGO vanaf 7290 euro tijdens de wereld Dit is Radio 1.